7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gaddafi's zoon Sefal Islam loopt vrij rond. NAVO bestookt Gaddafi's commandocentrum. En proces tegen Dominique Strauss-Kahn lijkt van de baan. Sef al Islam, de zoon van kolonel Gaddafi, die door het internationaal strafhof wordt gezocht, is op vrije voeten. Het is niet duidelijk of hij is ontsnapt of dat hij nooit is gevangen genomen. Maar hij verscheen vannacht bij het Rixos Hotel in Tripoli, waar buitenlandse journalisten verblijven. Diverse verslaggevers hebben met hem gesproken. Sef al Islam zei tegen hen dat zijn vader en de rest van de familie nog in Tripoli zijn. En dat ze de opstandelingen in de val hebben gelokt.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 In de stad Sirte, ten oosten van Tripoli, hebben Gaddafi-getrouwe troepen drie skutraketten afgevuurd. Volgens de NAVO werden de raketten vanuit Sirte richting Misrata geschoten. Ze zijn vermoedelijk in zee of in de woestijn geland. Sirte is Gaddafi's geboorteplaats en Misrata is al maanden een bolwerk van de opstandelingen.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 In 2009 besloot de Schotse regering om hem vrij te laten... omdat hij kanker zou hebben en snel zou sterven. In Libië werd al migrahi als een held ontvangen. Ondanks zat hij nog bij een evenement op de eerste rij met kolonel Gaddafi. Twee Amerikaanse senatoren hebben de overgangsraad nu gevraagd... hem weer vast te zetten.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 Dan het weer nog. Vandaag wordt het warm en vochtig. Met maxima van 25 graden of meer wordt het dan drukkend warm. Verspreid over de dag zijn er regen- en onweersbuien... die vooral aan het eind van de middag en in de avond stevig kunnen zijn. Morgen grotendeels droog en wat minder warm. Donderdag keert het warme weer met onweersbuien terug. ANW-verkeersinformatie. Er staan 10 files. De problemen op de weg zitten nu vooral bij Utrecht. Op de A27 van Almere naar Utrecht staat file bij Beeldhoven 7 kilometer aan autobrand. Maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. Het is ook opvallend druk op de A28 van Zolle naar Utrecht. Dus de en de afrit Maarn staat 9 kilometer. Verkeer dat nog op de A1 zit, eh, rond Apeldoorn en richting Utrecht wil, kan het beste omrijden vanaf Barneveld via Ede over de 30 en de A12.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 Goedemorgen. Dominique Strauss-Kaan lijkt de dans te ontspringen. Straks correspondent Wessel de Jong daarover. C2000 hapert weer. Nu in Limburg spreekt zo de brandweer. En Gaddafi is er nog steeds. Ook zijn zoon safe is nog op vrije voeten. En in Tripoli wordt ook nog zwaar gevochten. De strijd in de hoofdstad van Libië is nog lang niet beslecht. Op een aantal plaatsen in de stad wordt door Gaddafi-soldaten, aanhangers... nog hevig weerstand geboden aan de opstandelingen. Een CNN-verslaggever doet verslag. What we're experiencing right now, all the machine gun fire, the grenade explosions, uh, the fire that we've been hearing uh, rattling the hotel, sometimes getting stray bullets into the hotel, has basically... You know, quiet all of a sudden. Plotseling werd het na uren van vuurgevechten stil, vertelt deze CNN-verslaggever. Het was rond middernacht. Een paar uur later hebben gevechtsvliegtuigen van de NAVO weer aanvallen uitgevoerd op het commandocentrum van kolonel Gaddafi in Tripoli, melden de opstandelingen in de Libische hoofdstad die in de buurt zijn van het complex. En vannacht werd ook duidelijk dat Gaddafi zoon safe al-islam... helemaal niet in handen is van de opstandelingen, maar gewoon op vrije voeten. Veel buitenlandse televisiezenders hebben deze nacht beelden vertoond... van de goed gemutste safe, gedragen op schouders van zijn aanhangers. Een kort filmpje online op de websites van CNN vertelt hij... dat hij nu in Tripoli is gaan kijken hoe het ervoor staat. U er hoort een fragment via een tolk.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 Dan zei hij: de hel met de ICC. ICC, oftewel het internationale strafhof in Den Haag, kan wat betreft Safe de boom in. Strafhof verdenkt hem van misdaden tegen de menselijkheid en heeft om zijn uitlevering gevraagd. Zijn vader is volgens Safe nog gewoon in Tripoli en de opstandelingen zijn in de val gelokt. Wat hij zei was hij zei dat alle zijn familieleden in Tripoli waren. Including zijn vader, uh, Colonel Gaddafi. Hij zei dat, referring to de rebel-advance. Hij zei dat dit een trap was en dat ze nu de backbone van de rebels hebben gebroken en hen een harde tijd gegeven. Volgens Saif al-Islam zijn niet de opstandelingen, maar het leger van zijn vader aan de winnende hand. Amerikaanse president Obama roept de Libische leider op om zich over te geven. Vanaf zijn vakantiebedrijf in Martha's Vineyard zei Obama gisteravond dat Gaddafi zich moet realiseren dat hij de macht over het land kwijt is.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 De Ook de voorzitter van de Nationale Overgangsraad, Mustafa, Mustafa Abdel Jalil, benadrukte dat het tijdperk Gaddafi voorbij is. And now I say with all transparency that the era of Gaddafi is over. Sure. Libyans must know. De be komende tijd zal bepaald geen makkelijke tijd worden. Al dus, Jalil, voor ons liggen veel taken en verantwoordelijkheden. Gaan we naar het laatste nieuws over de strijd in Tripoli. Mark Bessems, onze uh, buitenlandredacteur, volgt internationale bron... internationale um, nieuwszenders Mark Biedemann. Excuus, Mark. Um, wat is het laatste nieuws? Hoe gaat het met de gevechten in de hoofdstad? Dat is, dat is onduidelijk. Het is onduidelijk tenminste wie er aan de winnende hand is. Uh, maar Matthew Price van de BBC meldt wel dat het uh, de, de opstandelingen uh, op dit moment een, een beetje tegen zit. Er zouden aanvoerroutes uh, uh, voor die opstandelingen zijn afgesneden. En uh, de, de, de, de getrouwen van Gaddafi vechten hard terug. En daar uh, zijn een hoop uh, uh, slachtoffers bij gevallen. Dat is wat Matthew Price van de BBC meldt. Uh, tevens ook het Britse uh, The Economist heeft een blog. En, uh, dat, uh, die heeft een analyse gemaakt over de huidige situatie. Over de militaire toestand in de stad, in Tripoli. En um, um, het hinken op twee gedachten van bijvoorbeeld de NAVO. Wat moeten ze doen? Moeten ze die tanks en het compound, de compound misschien wel. Maar moeten ze tanks en andere stellingen in de stad van, van de Gaddafi troepen uh, aanvallen en bombarderen. Met de kans dat je dus ook burgerdoelen raakt. Ja. Uh, maar ook uh, wellicht ook opstandelingen. Hmm. En um, dat is een beetje... En moet je het doen als je weet dat je uiteindelijk toch aan de winnende hand bent. Dat is uh, wat er op de Economist blog, uh, blog te lezen is. Ja. Verder is er bij de BBC een mailt uh, binnengekomen van een van de opstandelingen. Die spreekt uh, de, de, de uitspraken van Seif, Zoals we net hebben gehoord dat, dat, uh, dat Gaddafi's troepen aan de winnende hand zijn tegen. Volgens hem, uh, hij zit in het westen van, uh, van, van, van uh, Tripoli... En volgens hem uh, klopt er niks van dat, dat, dat 90% van de stad in, in handen zou zijn van, uh, van, van Gaddafi's troepen, zoals Zijf beweert. Want hij zegt uh, bijvoorbeeld uh, het, westen, het westelijk gedeelte van Tripoli is uh, volledig in handen van de opstandelingen. Ja, goed. Die safe. Uh, ik had natuurlijk een propaganda praatje uh, gisteravond of, uh, of afgelopen nacht. Maar het is wel bijzonder dat die dus blijkbaar niet gearresteerd is en dat die in het openbaar verschijnt. Wat ja, wordt daarover gezegd? Nou ja... Het is, je, je ziet hem dus inderdaad op, op, op de schouders van zijn medestanders. En het is maar de vraag. of hij niet is gearresteerd is geweest. Of hij niet gearresteerd is geweest. Dat wordt er wel geconcludeerd in de internationale media. Maar het kan net zo zijn, zo zijn, zijn gegaan. Als zoals met zijn broer Mohamed. Daar werd de arrestatie van, van gemeld. Je kon het ook horen. hoe, hoe gewapende mannen om zijn huis. aan, aan het schieten waren. bij de binnen, binnenvallen van zijn huis. Die zou gistermiddag zijn ontzet door, door medestanders. Wie zegt dat dat ook niet zo is gegaan bij, bij Safe Al-Islam? Ja, je ziet nog uh, veel aanhangers ook uh, om hem heen. die hem de hand schudden en die hem begroeten en toejuichen. Zegt dat nog iets? Of kan het nou... ook in scène zijn gezet? wellicht, zoals zo we vaak en zoals zoveel de laatste tijd in scène is gezet, kan zijn gezet. Dat, dat zou best kunnen, maar het is natuurlijk uh, uh, van symbolische waarde. Dat, want hij was toch ook een beetje de, de, de woordvoerder de laatste maanden van het, van het regime. Hij werd uh, veel opgevoerd. Dus uh, uh, zijn verschijning kwam zeker voor, uh, voor, voor de medestanders die... die, die ja, motivatie nodig hebben om de strijd voor te zetten... kan zijn verschijning van een grote symbolische waarde zijn. En die medestanders, die zijn er inderdaad nog, want die gevechten... Ja, er, was, door... er is nog één ding die, wat ja. ik wil opmerken over, over zijn verschijning. Die originele beelden die komen, die zijn dus afkamp, afkomstig van de staatstelevisie, van Aruba. En internationale media me, uh, uh, melden dat de uitzending rondom zijn, zijn verschijning... Um, um, tot stand is gekomen in samenwerking met een Syrische staatszender. Aha, waarom? Ik denk omdat natuurlijk uh, Assad en, en, en Gaddafi elkaar in, in die zin nodig hebben dat als, als Assad ziet dat Gaddafi aan, aan, aan de winnende hand is, dan kan Assad daar weer ook. Uh ja, dat is ook een steun in de rug voor de opstandelingen in Syrië natuurlijk. Goed. Mark Biedemann, dankjewel. Jij blijft het internationale nieuws volgen daar. Het laatste nieuws uit Libië krijgt u ook via onze verslaggevers die daar zijn. Maar we hebben problemen ze te bereiken. We hebben drie verslaggevers in Tripoli of daar in de buurt. Maar het is lastig om hen aan de telefoon te krijgen. Zodra dat lukt, hoort u dat natuurlijk. Wel aan de telefoon, generaal buitendienst van de luchtmacht Steve Netto. Meneer Netto, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, want we hadden het al even over de rol van de NAVO net, uh, Mark, ja. Mark zei het ook al. Wat moet de NAVO nu doen? Uh, kunt u dat zeggen? Wat, wat zou de tactiek op het ogenblik moeten zijn? Uh, nou ja, het is zo dat de NAVO heeft vannacht, volgens bronnen van El Gadira, een aanval uitgevoerd op, ja, op commandobunkers in het gebied wat nog in handen is van Gaddafi. Uh, daar uh, in de buurt van het uh, Groene Plein, zeg maar. Uh -huh. Uh, daar zijn nog geen resultaten van de NAVO zelf in Napels van binnen... want die briefing is daar nog aan de gang. Maar dat zal binnenkort ook wel komen. Dus dan weten we wat meer. Maar we weten in elk geval dat uh, uh, eergisteren zijn er drie commandobunkers uitgeschakeld in, uh, uh, in Tripoli zelf. Dus de NAVO blijft wel uh, daar waar de Gaddafi-troepen zitten bombarderen... Uh, ja, en dan heb je dus nu het uh, probleem met uh, de tanks die daar nog zitten. Ja, ja het uh, probleem is natuurlijk ook, Mark zei het net al, um, ja. de, de, de strijd is nu in een stad. Hè? En dat ja, maakt het precies. natuurlijk wel gevaarlijk. Maakt het gevaarlijk? Eh, nou ja, ik zeg al voor die precisieaanvallen op die commandobunkers eh, in het gedeelte van Gaddafi zelf, eh, dat is nog wel te doen met, eh, met de jets die ze daar hebben, hè, de f 16s en de Rafals en eh, de, de Eurofighters, noem maar op. Eh, maar eh, voor tanks, eh, ja, de, de, de tankkiller is de raket Hellfire. Die hebben die vliegtuigen niet, die zijn er ook niet voor geschikt. Zeker niet in zo'n uh, zo, uh, zo weinig ruimte als er is. ...in een stad, dus daar heb je Apache eh, en andere gevechtshelikopters voor nodig. Eh, ja, er zijn Apache's eh, actief in eh, Libië. Dus misschien dat men probeert met Hellfire rockets die, eh, die tanks uit te schakelen... Uh, ja, en dat kan ook boven een stad. Zeker als het nacht is, als het donker is, kan dat heel goed uh, gedaan worden. Ja. NAVO zou ook pamfletten boven Libië hebben uitgestrooid. Daarom worden Gaddafi's ja. troepen opgeroepen de strijd neer te leggen en over te lopen naar de ja, opstandelingen. De over, ja. Ja, ja, is, is dat een strategie die vaker wordt toegepast? Uh, ja, dat heeft men in uh, Kosovo destijds ook gedaan. Uh, dat, uh, dat gebeurt meer. Uh, dat is ook gebeurd in, uh, in Irak. Uh, uh, uh, toen de Amerikanen daar binnen, binnen vielen. Dat is altijd een, uh, ja, een, een poging om de mensen die nog twijfelen, zeg maar, op de grond, om die nog over de streep te halen. Er uh, wordt al langer over gesproken. Special forces die inderdaad wel op de grond zijn, um, die daar de weg plaveien, misschien wel voor de opstandelingen, zouden zij ook nu nog actief zijn en op zoek, actief op zoek zijn naar Gaddafi. Ja, kijk, het is natuurlijk uh, de, de, de wil van de internationale gemeenschap om Gaddafi uh, levend te pakken te krijgen. Uh, die vecht tot de dood, heeft hij gezegd. Dat uh, verwacht ik ook wel van hem. Maar uh, we mogen niet uitsluiten. Ik weet dat niet, want dat is een geheim van de NAVO. En dat wordt ook niet prijsgegeven. Of daar uh, special forces uh, aan de gang zijn. Maar ja. de Engelsen, de Fransen, die zijn er zeer wel toe in staat. Dus sluit het absoluut niet uit dat ze proberen hem levend te pakken te krijgen. En als het internationaal strafhof zegt wij willen hem levend... dan is dat wel iets waar ze echt rekening mee houden. Dat is iets waar ze rekening mee houden. Maar ja, nogmaals, kijk, NAVO bombardeert die, uh, die commandocentra. Ja, als Gaddafi zich daar toevallig be bevindt, uh, dan uh, is het afgelopen. Ja. Generaal Buitendienst van de Luchtmacht, Steve Netto. Hartelijk dank voor uw commentaar. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Ja hoor, goedemorgen. Je hoort straks hoe de brandweer in Limburg de nacht is doorgekomen. Het communicatie C2000 hapert daar in Limburg als gevolg van het onweer. Dit is de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Vallend druk rond Utrecht op de A27 vanuit Almere staat voor Beeldhoven 7 kilometer. Dat was het gevolg van een autobrand, maar de weg is weer vrij. Ook druk op de A28 van Zolle naar Utrecht voor de afrit Maarn staat 9 kilometer. Als je nog op de A1 zit richting Utrecht, rijden om vanaf Barneveld... Via Ede over de A30 en de A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Tien voor half acht. Het ziet er naar uit dat Dominique Strauss-Kaan... na vandaag de Verenigde Staten kan verlaten. Het Openbaar Ministerie heeft de rechter gevraagd de aanklacht... tegen de voormalig IMF-topman in te trekken. Strauss-Kaan werd in mei opgepakt... nadat hij door een kamermeisje was beschuldigd van verkrachting. Maar er is twijfel gerezen of mevrouw Diallo wel de waarheid spreekt. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, waaruit bestaat die twijfel?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 Er ligt behoorlijk wat bewijs en dat bleek ook vorige week toen de forensische rapporten, de medische verslagen van na die verkrachting dat hij uitlekte in de Franse pers. De, de, de schouder van de Dialo was ontwricht na de, na de achtervolging in de hotelkamer van Strauss-Kaan. Er zaten blauwe plekken op de binnenkant de binnenkant van, van de vagina van, van deze dame. Maar al deze, al deze traumas op zich zijn ze allemaal geen bewijs voor dat er gedwongen seks heeft plaatsgevonden. Niemand was er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 Nou, de advocaat van Strauss-Kaan is natuurlijk zeer opgetogen. Die zei, ik uh, kijk uit naar de dag van morgen. Ik heb altijd geloofd in de, in de, in de onschuld van mijn uh, slachtoffer. En dat staat dan nu vast volgens hem. Nou, advocaat Thompson, de advocaat van Diallo, het kamermeisje, vindt het natuurlijk een grote schande. Hij vindt het een schande dat al die medische rapporten gewoon in de wind worden geslagen. En ja, ongetwijfeld zal ook de officier van justitie natuurlijk veel kritiek over zich heen krijgen. Vooral van, uh, van zwarte organisaties. Dat hij zich natuurlijk uh, schuldig maakt aan discriminatie. Dat zij haar recht niet kan halen. Maar ja, hetzelfde zou natuurlijk het ook het geval zijn geweest uh, als die, offici of die officier van justitie, als die de zaak zou hebben verloren, dat hij te zware risico's had genomen. En in een zware zaak als deze, daar had hij daar helemaal geen zin in. Hij was ook nog niet zo ervaren, zat er pas 18 maanden. En als, uh, als officier van justitie, als district attorney in Amerika, moet je er ook altijd aan, aan denken dat je herkozen wordt. Dus deze, deze intrekking van die aanklacht heeft ook heel veel te maken met hoe het Amerikaanse rechtssysteem systeem in elkaar zit. Daarmee is het nog niet helemaal zeker dat de rechtszaak ook van de baan is. Waar hangt het nou nog vanaf? Nou, de strafzaak is hoogstwaarschijnlijk, uh, is hoogstwaarschijnlijk van de baan. De rechter kan in principe anders besluiten. Maar die kans is toch vrij klein als uh, de officier van justitie niet, uh, niet verder wil. Wat nog wel verder zal gaan is de burgerlijke procedure die uh, Dialo als begonnen is. Uh, ze eist schadevergoeding van uh, Dominique Strauss-Kaan voor uh, alles wat haar is uh, aangedaan. Maar goed, voor zo'n burgerlijke zaak hoeft Strauss-Kaan niet in de Verenigde Staten te blijven. Zo'n zaak kan, uh, kan jaren aanslepen en gaat in principe eigenlijk alleen maar over geld... En dus niet over gevangenisstraf, dus de angel lijkt toch wel uit deze zaak. Correspondent Wessel de Jong vanuit Washington. Het eilandje Uteja is vannacht door de Noorse politie aan de, overgedragen aan de sociaal-democratische jongerenpartij. Op dat eilandje richtte de 32-jarige Anders Breivik op 22 juli een bloedbad aan onder jongeren. Correspondent Rolin Creton. Rolin, dat eilandje was al die tijd verboden gebied? Ja, was al die tijd verboden gebied. Ik ben er uh, vlakbij geweest, zo dicht uh, mogelijk. En toen was er inderdaad, uh, ja, was er een bootje met uh, politieagenten die ervoor zorgden dat we, dat ik echt niet. ...verder zou gaan. Maar nu is het dus... Uh, uh, het is nu uh, geen uh, open gebied. Het is nog steeds van de Sociaal-Democratische Partij... ...die het gesloten houdt nog voor journalisten. Dat gaat later gebeuren. Maar het is uh, nu... Uh, de politie heeft het vrijgegeven. En waarom is dat s'nachts gebeurd? Nou, dat, dat heeft symbolische redenen. Kijk, uh, gisteren was precies een maand na het uh, bloedbad. En die jonge vereniging wilde daarom niet die dag uitkiezen. Maar het stond wel vanaf het begin vast dat die eh, jonge afdeling van de Sociaal-Democratische partij die dat eiland weer terug zou krijgen. Het is namelijk eigendom van die partij. Het, het, het is een cadeautje van de vakbond die zo'n vijftig jaar geleden dat eiland zeg maar heeft gegeven aan die jongerenafdeling. afdeling. En sindsdien eh, ja, worden er traditiegetrouw die politieke zomerkampen gehouden. En eh, dat, dat zijn dus kampen waar toptalent van die jongerenbeweging bij elkaar komt. En dat, dat, uh, dat stond vanaf het begin vast... dat ze dat uh, ja, willen blijven doen. Ja, en daar blijft het eilandje dus uh, voor gebruikt worden? Of, of gaan ze er toch ook nog iets anders mee doen? Nou, ze... ze... We willen heel graag uh, met die politieke zomerkampen uh, doorgaan. Het probleem is op dit moment dat ja, alles op het eiland natuurlijk herinnert aan dat bloedpad. Ja. Uh, en de vraag is, ja, wat moet weg en wat moet blijven? Er is nu een fonds opgericht, 22 juli fonds, zou ruim uh, 2,5 miljoen euro ingezameld. Noorwegen is natuurlijk een rijk land, veel rijke mensen hebben uh, geld gegeven. Er nou, wordt in ieder geval een monument uh, uh, gebouwd op dat eiland. Uh, maar dan is de vraag van, ja, wat moeten nou van gebouwtjes blijven staan? Ze hebben besloten om het clubhuis, zeg maar het hoofdgebouw, uh, ja, bijna volledig te verbouwen. Niet omdat het beschadigd is, maar omdat uh, de meeste jongeren daar zijn doodgeschoten. Dus daar zitten te veel uh, herinneringen aan. Uh, ja, en, en dan ze proberen ze al, om alles klaar te hebben in de zomer 2012. En dan moet het eerste zomerkamp, zeg maar, Breivik uh, worden gehouden. Roling Kreton over het eilandje Uteuja... door de Noorse politie weer overgedragen aan de eigenaar. Door hevig onweer is vannacht het communicatiesysteem voor de hulpdiensten in de regio Limburg-Noord uitgevallen. Zo heet het 2000-systeem. Daarmee kunnen de hulpdiensten onderling communiceren. René van Tulden van de brandweer Limburg-Noord, Noord, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is op dit ogenblik de situatie? Wat werkt er wel en wat werkt er vooral niet? Nou, vanaf uh, vijf uur vanmorgen werken de systemen weer helemaal. Alles doet het weer. Ja, zowel het C2000 als het t 2000 systeem. En hoe kwam het dat het daarvoor niet werkte? Wat, wat was er mis? Nou, de waarschijnlijke oorzaak is blikseminslag. Aha. En daardoor uh, is het C2000 systeem uitgevallen. Dat betekent dat uh, de hulpdiensten, brandstofambulance. niet met de meldkamer uh, kunnen communiceren. En dat er ook niet gealarmeerd kon worden via de normale wijze. Hoe lastig was dat? Nou, dat is behoorlijk lastig. Uh, het was zo dat er uh, vannacht er was ook een melding van extreem weer um, uh, Dat was om kwart voor twee. Toen kreeg de meldkamer hier van onze regio uh, de melding van het Nationaal Coördinatiecentrum... dat er extreem weer aan zat te komen. Um, direct daarna zijn er een, een zes tot tiental meldingen binnengekomen... van afgewaaide dakpannen, van blikseminslagen... Uh, in combinatie met het uitvallen van het C2000 en het P2000-systeem om kwart over twee, dus ongeveer een half uur te later, uh, heeft de Melkamer besloten om via een noodsysteem uh, de brandweer en de regio limburg Noord te alarmeren. Dat betekent dat alle kazernes uh, die niet bemand zijn, s nachts, op dat moment wel bemand worden. Ja, wat, wat helpt dat dan? Dan bespaar je wat tijd als er echt iets gebeurt. Ja, dat klopt. Uh, het is zo dat als alle kazernes bezet zijn. dan kan de meldkamer met één telefoontje naar de kazerne. als ze een melding hebben, de brandweer op pad sturen. Als ze dat moeten doen via het noodsysteem. dan gaat daar veel te veel tijd in zitten. Ja. Nou, is uh, een paar weken geleden in Zuid-Holland ook dat C2000 uh, uitgevallen. Toen kwam er door een, een storing uh, bij de telefoondienst. Nu door blikseminslag. Wat vind je van zo'n systeem wat <hums> door verschillende redenen uit kan vallen? Ja, goed, uh, het weer kun je niet voorspellen en um, ja, flikseminslag, um, daar heb je geen invloed op. Nee, maar dat zou wel vaker uh, gebeuren, hè? Ja, ja, hoe dat kan, uh, ja, dat is een technische uh, reden en daar kan ik u niets over vertellen. Nee, maar is er, is, is er voldoende backup als, als zoiets gebeurt? Vindt u dat voldoende? Ja, het is wel zo dat er een uh, meldkamer staan staat als backup. In dit geval is dat de meldkamer van de brandweer limburg Zuid. Uh, maar men heeft ervoor gekozen om uh, toch via het noodsysteem de kazernes te bemannen en, uh, in combinatie met de vele meldingen die men verwachtte dat die eraan zouden zitten te komen. Goed, in ieder geval vanaf vijf uur doet alles het weer. En met ja. de meldingen, er is, valt het mee met de gevolgen nou, van het noodweer? Het is achteraf, het is achteraf uh, meegevallen. Uh, er zijn wel een aantal meldingen geweest van, uh, ja, vanwege het extreem weer, maar uh, het is reuze meegevallen. Goed. René van Tulde van de brandweer Limburg-Noord, hartelijk dank.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 Seif al-Islam loopt nog vrij rond in Tripoli. En Dominique strauss kahn waarschijnlijk binnenkort vrij man. Het is half acht, goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. Gaddafi's zoon Seif al-Islam is nog steeds op vrije voeten. Vannacht stond hij voor juichende Gaddafi-aanhangers... bij het Riksels Hotel in Tripoli, waar buitenlandse journalisten zitten. En hij ontkrachtte de geruchten dat hij zou zijn opgepakt. Volgens Seif probeerde de NAVO de communicatie in het land te blokkeren... en wilde ze chaos creëren. I wouldn't have made the rumors and reports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 Je hebt gezien hoe de Libyanen gisteren en vandaag en de kant van de rebels en de rats en de gangs. Ik ga nu een tour van Tripoli en we gaan alle hotspots bezoeken. Je ziet dat alles normaal is. Normal. Eenmaal in de auto vertelde Saif dat het volk achter Gaddafi staat, terwijl aanhangers al toeterend achter zijn auto aanreden. We zijn hier, dit is ons land. Dit is ons land. Dit zijn onze mensen. En we leven hier en we leven hier. En we gaan winnen, want de mensen zijn met ons. Gisteren zeiden de opstandelingen dat ze de 39-jarige Sefal Islam gevangen hadden genomen. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof bevestigde dat en vroeg de opstandelingen om hem over te dragen aan het Hof in Den Haag. Voordat Gaddafi's zoon opdook, voerde gevechtsvliegtuigen van de NAVO vannacht weer aanvallen uit op het commandocentrum van Gaddafi in Tripoli. De zaak tegen Dominique Strooskaan lijkt van de baan. Vandaag krijgt de Fransman waarschijnlijk te horen... dat de rechter de zaak tegen hem laat rusten. De OM zegt niet genoeg bewijs te hebben... vanwege leugens en tegenstrijdige verklaringen van het kamermeisje. En de advocaat van het kamermeisje vindt dat zijn cliënten... nu een proces in een verkrachtingszaak wordt ontnomen. Manhattan district attorney Cyrus Vance... heeft de recht van een vrouw... Get justice a rape case. Vandaag verschijnt de Fransman voor de rechter en als hij de zaak inderdaad laat rusten, krijgt DSK zijn paspoort terug en dan mag hij de VS weer verlaten. De Verenigde Staten die zich opmaken voor de komst van de orkaan Irene. De Amerikaanse weerkundige dienst verwacht uh, dat Irene de komende dagen het zuidoosten van de VS bereikt. Momenteel trekt uh, de orkaan langs de Dominicaanse Republiek en Haiti.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 Er is één rijstrook dicht. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht staat de langste video van het moment... tussen Amersfoort-Vathorst en de afritmaar 9 kilometer. DA pakt weer flink uit deze week. Met twee pakken pampersluiers voor maar 14,99. Kom dus snel naar DA en pak dat voordeel. Mijn zoon, het is geslaagd. bij uw zak.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het leek gisteren heel snel te gaan in Tripoli. Maar de strijd is daar nog lang niet gestreden. Van Gaddafi is nog geen spoor. En zijn zoon, Saif al-Islam, blijkt toch niet gearresteerd te zijn. En vertoonde zich in het openbaar. Nu contact met wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen in Tripoli. Het is gelukt. Hans-Jaap, nu aan de telefoon. Hans-Jaap, wat hoor jij over die, uh, ja, dat optreden van Saif? Wordt daarop gereageerd? Uh... Want als jij naar mij toe praat er begint hier een kleine schietpartij, een man. Ik lig plat op een dak nu, uh, daar lag ik over. Uh, een man naast mij ook, dat is een rebel, die schiet. En er is wat onrust in deze buurt waar ik ben. Um, en die onrust is toegenomen ook doordat ze bericht geven over uh, Saif al-Islam. Um,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 Die vertrouwde ik. En er stond ook een, chauffeur klaar, een man die ik kende. En die uh, hebben mij weer naar een ander huis gebracht. Maar ze waren bang dat de apparatuur waarmee ik bel. Dat satellietapparatuur die vroeger verboden was uh, onder uh, Gaddafi Of dan weet je, daar was je enorm verdacht mee. En dan kun je ook peilen misschien waar iemand zit. Het allemaal een vage dingen waar mensen gewoon heel nerveus over worden. En ze van, ja, slaap maar in het onderhuis. Misschien hebben ze inmiddels door dat jij hier zit. Ze waren dus echt bang dat toch in deze die de wijk waar ik in zit best wel anti-Kaddafi, die zijn veel rebellen, dat daar toch weer genoeg mensen binnen zouden kunnen komen van Gaddafi. Dus ja, ik vind de verwarring, uh, na de eerste feestvreugde hè, in de stad, uh, vind ik de verwarring erg groot. Ja, nervositeit dus. Men is nerveus. En dat betekent ook dat het verzet van Gaddafi's troepen toch nog wel groot is? Dat weet ik niet. Uh,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 uh, ja, daar zijn mutselingen. Ik kan die schietpartijen gewoon prima uh, volgen vanaf hier. De geluiden daarvan. Maar ze zeggen zelf dus, dat kunnen we niet zomaar innemen. Nee. En merk je ook iets van de, de NAVO-aanvallen? Ja, de, die, je hoort af en toe, uh, gisteravond begon dat ook al, uh, de vliegtuigen overkomen. Dan hoor je soms een ander, zwaardig geluid. Dan gaan ze misschien net iets anders hangen. Daar moet je militaire deskundigen over hebben die dat precies weten. En dan... Hoor je een soort razoefgeluid. Uh, en dan, dan, gaat, dan komt er een bom of raket naar beneden. En, uh, en die hoor je dan uh, een paar seconden later inslaan. Met een enorme dreun. Maar wat ook gebeurd is, is dat er... Uh, die heb ik niet zelf gezien. Maar mensen vertellen mij dat er uh, folders zijn uitgegooid door NAVO-vliegtuigen. Met daarop ja, uh, waarschuwing aan troepen van Gaddafi aangetrouwen. Van geef je over. En blijf ook drie kilometer uit... ...de omgeving van Babazia. Nou, ik meteen gevraagd dat zitten wij hier ook drie kilometer uit Babazia. Dan is het zeker, hoor. Uh, het zal eerder misschien wel uh, vier, vijf kilometer zijn nog van, uh, van dat complex. En ja, dat zijn ook allemaal manieren om te proberen... Uh, ja. ...en die uh, troepen te overtuigen van Gaddafi om mee te stoppen... ...en uh, om de bevolking op afstand te houden. Maar ja, uh, die, die pamfletten zijn, denk ik, minder succesvol dan de opleden van Saif al-Islam... voor het afgetroepen. Juist. Hans-Jaap Melissen in Tripoli. We gaan je volgen. We spreken je later deze uitzending. En voorzichtig, daar. Hans-Jaap doet verslag vanuit uh, Tripoli. Ook al onze andere verslaggevers uh, zijn daar of daar in de buurt... ook die proberen we te bellen. Maar zoals gezegd, dat gaat af en toe moeilijk. Bij hans is het gelukt en we spreken hem hopelijk later nogmaals. Ja, het kan natuurlijk ook nog wel heel lang gaan duren voordat er meer duidelijkheid is over de toekomst van Libië. Maar ook voordat de olieproductie in het land weer is opgestart. Er zit namelijk heel veel olie en de productie draait al maanden niet meer op volle toeren. Lucia van Geuns is energie-expert bij Instituut Klingendaal. Van Geuns, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel olie kan Libië produceren? Nou, voor de revolutie produceerde het een kleine 1,5 tot 1,6 miljoen vaten olie per dag dat, voor de uitvoer. Dat is een paar procent he, van, het, van de wereldproductie. Dat is minder dan 2 procent van de wereldolieproductie. Hoe, hoeveel zit er onder Libië? Is dat vast te stellen? Nou, het is op dit moment eigenlijk moeilijk vast te stellen, want het land is al heel lang, wat ze noemen in het Engels, uh, ondergeëxploreerd of, of underexplored. Dat betekent dat er eigenlijk nog best wel veel meer zit misschien dan dat er op dit moment uh, wordt uh, geproduceerd. Maar het is in principe een groot oliereserveland. Uh, zeg maar, olie ja, en sinds de opstand ligt de, ligt de productie eigenlijk bijna stil. Ja, het produceert op dit moment een kleine 100.000, misschien wel 200.000 vaten. Waarvan ook een klein beetje wordt uitgevoerd. Alhoewel onder het embargo, maar dan via Qatar. En eh, dat brengt ook wat, wat inkomsten, met name aan de opstandelingen. Op op het wordt eh, geëxporteerd via het oosten van het land. Er zal eerst vrede moeten komen, rust en ook vooral duidelijkheid voordat die productie weer opgestart kan worden. Ja, weer weer volledig. Ja. En hoe lang kan dat, of moet dat duren? Kun je, kun je dat snel weer doen? Nou, in er wordt gezegd dat dat toch best wel wat nodig heeft om die productie weer op gang te, uh, te krijgen. Want het is ook afhankelijk van hoe oud die putten zijn. Met name putten in het oosten van het land. Dat zijn al relatief lang producerende velden. En daar wordt ook met water en met gas gestimuleerd... ...om er meer olie uit de grond te halen. Dat is plotseling verlaten. En dat zal best wel zijn tijd nodig hebben. En dan praat je ook bijna ongeveer over een jaar. Of nog een jaar om dat weer zeg maar, de productie te laten hebben... ...zoals het had voor de revolutie. Maar er zijn bijvoorbeeld zeg maar, meer ten zuiden van, Tripolo, de, van, van Tripoli meer uh, recentere putten. En daar is het mogelijk dat zeg maar, binnen een paar maanden die productie weer aan de gang komt. Ja. Dat betekent dat mogelijk, hè, mocht, er, mocht, uh, mocht er wat meer rust komen, uh, uh, en ze uit het politieke vacuüm zijn, zijn gekomen, dan zouden er zeg maar, 400, 500 vaten binnen drie, vier maanden wel geproduceerd kunnen worden. Ja, hoe is het eigenlijk met de olieindustrie in, in uh, Libië? Heeft Gaddafi dat goed verzorgd? Er is natuurlijk ook zijn levensafdeling. Aardig geld, dat is natuurlijk ook belangrijk voor hem geweest. Maar heeft hij er voldoende in geïnvesteerd? Ja, nou eigenlijk. Zou het meer kunnen en beter kunnen met, met, uh, met uh, zeg maar, meer technische expertise en, en financiële impulsen. Maar een en ander is met name de afgelopen jaren redelijk weer op gang gekomen. Het wordt uh, eigenlijk ge, ge, gemanaged via het staatsoliebedrijf, National Company in Libië. En, uh, en die hebben ook uh, recent ook nieuwe concessies uitgegeven en ook nieuwe productieconcessies. En er zijn een aantal grote internationale spelers die daar veel belangen hebben. Bijvoorbeeld de Italianen via ENI, dus het... Uh, hun staatsoliebedrijf, maar ook Repsol in Spanje en Winterschau in Duitsland. En die zijn natuurlijk best keen om, om weer terug te keren. En maar dat zullen ze natuurlijk alleen maar doen wanneer de situatie veilig is. Ja. En kan dat dan zomaar? Kun je dan zomaar terugkeren? Bestaan die oude contracten nog of zul je dat helemaal opnieuw moeten gaan regelen? Nou, het hangt er natuurlijk vanaf hoe het ministerie van olie wordt georganiseerd. Hè. Of ze een hoop van de, zeg maar, de ambtenaren en, en de constructies die ze hebben gemaakt... Hè, en de concessies en de contracten, of ze dat gaan handhaven. Kijk, ze hebben er wel belang bij. Hè. Ze wil er, zal er een nieuwe, nieuwe, organisatie, of een nieuwe, nieuwe regering uit deze maar, inpassen in komen... dan hebben ze geld nodig ja. en dat betekent dus oliegeld. En dan is het eigenlijk gewoon het handigst om door te gaan... waar, waar ze aanvankelijk mee waren zeg maar, geëindigd of in ieder geval het Gaddafi-regime. Daarbij zijn een heleboel van die huidige contracten... Die zijn in feite beschermd onder internationale recht... dus daar zullen ook de internationale oliemaatschappijen zich op beroepen. Ja, dus dat wordt uh, de komende tijd toch wel een veld waarop gespeeld gaat worden. Luisa van Geuns, energie-expert bij Klingendaal. Hartelijk dank voor uw uitleg. Okay. Goedemorgen. De Nederlandse banken dan, die leenden veel meer geld... bij de uh, Amerikaanse centrale bank, de FED, dan gedacht. Hoort u zo meer over, eerst verkeersinformatie... bij de ANWB, Wijnand Zwaag. De meeste staan bij Rotterdam. Maar over het algemeen zijn ze toch niet zo heel lang. Zijn een uitzondering. Die staat bij Utrecht op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Er staat tussen Amersfoort, Vathorst en de afrit Maarn 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. en Tom van het Hek, Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor de sport iets later dan gebruikelijk. Maar ja. dat was vanwege Libië. Even over het hockey. Een Nederlandse mannen hebben gisteren op het Europees Kampioenschap gewonnen van Engeland. Bondscoach ja. was daar zeer blij mee. Terecht. Ja. Nou, wel terecht. Engeland is de Europese kampioen. Nederland is echt een beetje aan het terugkomen. Andere speelstijl. wil een beetje mooier hockey gaan spelen. En deze bondscoach staat daar erg voor. Paul van As. En ja, 4-3 was een spectaculaire wedstrijd. Eh, is in zoverre van belang. En vooral prestige. Want eh, dit EK-hockey staat helemaal in een teken van wie zich gaat plaatsen voor Londen. Nou, je snapt dat de Engelse teams dat zijn. En het verschil tussen eh, Engeland, Spanje, Duitsland en Nederland en de rest van Europa is zodanig groot. Dat al die landen die een stik vast kunnen houden eigenlijk al zeker zijn. Van een ticket zou je zo'n beetje kunnen zeggen. En ook de Nederlandse dames bijvoorbeeld die een dag eerder heel verrassend verloren van Spanje. Dat, dat gebeurt al een keer. Dat heeft eigenlijk nauwelijks consequenties. Die moeten vandaag tegen Italië. Dus in eerste instantie staat die plaatsing op het spel. Nou dat is voor iedereen uh, vrijwel rond. Want er zit dan zo'n ingewikkelde variant in hoe hoog Engeland eindigt. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat al deze landen gewoon uh, zich zullen plaatsen voor Londen. En dan komend weekend in de halve finales en de finale. Dan gaat het er toch om prestige wie de Europees kampioen wordt. Dus het is mooi om er blij mee te zijn. Het heeft verder nog niet zo. Veel uh, gevolgen, zeg maar. Ja, even over de vrouwen. Je zegt het even achterloos. Moeten we vandaag nog even tegen Italië? Is ja. dat geen probleem? Dat... Nou ja, de verschillen zijn zodanig uh, groot. Dat, ik bedoel, alles kan in sport. Maar als Nederland op één toernooi van en Spanje en van Italië zou verliezen, dat gaat echt niet gebeuren. Uh, Zo'n zo nederlaag tegen Spanje mag ook niet. Kan gebeuren. En Nederland moet laten zien in de rest van het toernooi of dat inderdaad een incident geweest is of een teken aan de wand. Maar Italië is toch echt uh, te klein op de internationale hockey-ranglijst. Uh, uh, zeg maar, om Nederland ook maar enigszins pijn te doen. Hoor. Daar, daar kun je rustig van gaan slapen, Marcel. Zou je dat al die nou, deed. Dus. Nou, gelukkig. Ja, het kort maar rustig. Ja. Ja. Zeg, dan zijn er allerlei voetballers aan het staken. Ja. Wat is dat voor een fenomeen? Ja, het is een nieuw fenomeen. Eerst in Spanje, daar wordt al gestaakt. En dat is gisteren verteld dat ze er nog een weekje gaan staken. Er is 50 miljoen aan niet uitbetaalde salarissen. Um, nou, je hoorde net dat de Nederlandse banken, geloof ik, wat meer bij de VET hadden weggehaald. Ja, dan hadden. Ja. we het zo over hebben. Nou, misschien dat die Spaanse clubs dat ook kunnen doen. Want men wil een no Noodfonds. Die spelers willen een soort uh, ja, ja, vastleggen dat die clubs die verplichtingen na moeten komen. Maar die clubs zijn natuurlijk allerlei verplichtingen na, aangegaan die ze helemaal niet meer na kunnen komen. Spanje zit in zware economische problemen, dat weet een ieder. En dat straalt natuurlijk ook af op de clubs. Dus hoe men hieruit moet komen, wie dat noodfonds moet gaan uh, vormen, waar dat geld vandaan moet komen, is volstrekt niet duidelijk. Maar wel duidelijk is dat er komend weekend ook niet gevoetbald gaat worden in Spanje. Mm. En waarschijnlijk ook niet in Italië, dat vind ik bijna nog bizarder. Daar kan, kan geen CAO gesloten worden te worden tussen de, de, de clubs en de spelers. Ik wist echt niet dat, dat op dit soort salarisniveaus er ook nog een cao was, maar het is leuk om even twee dingen eruit te lichten, Marcel, waar ze niet mee akkoord gaan. Eén is, uh, Italiaanse voetballers willen niet alleen trainen wanneer ze niet ja. meer passen in de plannen van de trainer. Is dat, dan, niet dat, leuk. dat is een eis, dat <lacht> dat ze willen niet, dan willen ze toch met de groep blijven trainen. En uh, dat is, dat tweede vind ik wel wat logischer, clubs zeggen ja, in het laatste contractjaar, als we van je af willen, uh, dan hoeven we ook niet meer alle verplichtingen na te komen. Nou, daar kan ik me nog ja. wel van voorstellen als je zegt ik heb iets ondertekend of dat nou geld en dat kan gunstig en minder gunstig uitpakken dan wil ik wel dat dat gewoon wordt nagekomen dus ook daar dreigt een staking dus de dus zo trotse uh, voetballanden ja door al deze financiële perikelen zijn ook uh, in grote nood geraakt, langzamerhand Goed, dankjewel Tom van het Hek tot morgen een Nederlandse banken Tom zei het al hebben tijdens de kredietcrisis een miljarden dollars geleend van de FED Amerikaanse centrale bank cijfers over die leningen werden gisteren bekend Economieredacteur redacteur jan Dennekamp. Gertjan, jan waarom weten we sinds gisteren pas dat er zoveel is geleend? Omdat uh, het uh, persbureau Bloomberg een beroep heeft gedaan... op de wet openbaarheid bestuur en van de FED... alle informatie over die leningen heeft gekregen en ze heeft opgeteld. En dan blijkt dat op het hoogtepunt toevallig 5 december 2008... 1200 miljard aan leningen uitstond... En bijna de helft uh, van de top 30 waren Europese bedrijven. Uh, en dan gaat het dus over eind 2008, begin 2009. En er staan dus ook uh, Nederlandse banken bij, uh, of Nederlands-Belgische banken. Fortis, 26 miljard dollar. De Rabobank had 9,1 miljard dollar geleend. ING, 8,6 miljard dollar. En ABN AMRO, 1,5 miljard dollar. En dan bungelt helemaal onderaan EGON, het verzekeringsbedrijf, met 248 Miljoen nou, dollar. Even wat feiten, want waarom hadden die banken dat geld nodig? Nou ja, we zaten toen midden in de crisis. De banken leden elkaar geen geld meer, maar er was wel een run op de banken. Bedrijven haalden daar hun geld weg. En banken hadden dus geld nodig, konden niet meer bij elkaar lenen en moesten ergens terecht. En dat bleken de centrale banken te zijn. En dus ook de centrale bank uh, uh, in de Verenigde Staten. Ja. Um, ook via de ECB overigens. Alleen weten we daar niet precies wie en wat uh, uh, waar heeft uh, geleend. Maar het unieke van deze cijfers is dus dat we per bank weten... Um, uh, hoeveel er geleend is en uit welk potje geput is. Want we wisten dat er potjes waren. Er was ook wel over gepubliceerd. Bijvoorbeeld Rabobank had al wel bekendgemaakt... dat ze miljarden hadden geleend in Amerika. Maar dat ja, bleek er toch nog weer ergens andere potjes te zijn waarover gecommuniceerd was. En dus lopen de bedragen op uh, die Nederlandse banken hebben geleend... en in totaal alle banken hebben geleend... bij de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Ja, en zegt het iets over die Nederlandse banken, die, die vier die genoemd worden... of dan, althans drie en een verzekeringsmaatschappij? Nou ja, um, een woordvoerder van Rabobank zegt dat de bank het geld heeft geleend... uitsluitend uit voorzorg, uh, in een tijd dat veel markten opdroogden... Um, en dat was toen ook inderdaad een probleem. En hoe groot en urgent de problemen waren... geeft in ieder geval wel het totale bedrag aan. 1200 miljard. Ja. Dan geeft dat uh, bij de Federal Reserve, bij de Amerikaanse centrale bank... geeft in ieder geval aan dat men het elders niet meer kon lenen. Dat men het misschien wel nodig had. Uh, omdat er bedrijven, instellingen, uh, particulieren waren die zeiden ja, wij vertrouwen u niet meer, doet u ons het geld maar... dan parkeer ik het ergens anders. En als je dan niet aan het geld kunt komen... omdat je het zelf niet op de balans hebt, dan moet je het elders halen. En dus bleek de Amerikaanse Centrale Bank grifbereid... om dat geld te geven, tegen leningen overigens. Gaat jan Dennekam van de Economieredactie... over geldleningen van Nederlandse banken bij Amerikaanse Centrale Bank. Het NOS Radio en Journaal Overzicht. Ja, de verwachte val van kolonel Gaddafi domineert de voorpagina's van de kranten. NRC Next kiest voor een grote foto van een bozig kijkende Gaddafi... in een druk geornamenteerd uniform. En dit is dus voorbij, is de tekst bij de foto. De krant legt uit dat Gaddafi dan misschien een operette figuur was... maar ook een sluwe politicus. Zijn mix van socialisme en islam... heeft het land toch niet de welvaart gebracht die hij hoopte. Veel andere kranten kiezen voor foto's van feestvierende opstandelingen. Een Nederlands Dagblad kiest er de kop wachten op de genadeklap bij. Trouw heeft euforie, en spanning in Tripoli. De pers komt met lessen voor Libië. Welke fouten zijn in het verleden in vergelijkbare situaties gemaakt... en moeten nu voorkomen worden? En de top drie is ga niet weg, geef geen geld en zorg voor veiligheid. De Volkskrant kiest voor de voorpagina voor een foto van het kamermeisje en haar advocaat. Ze hebben net te horen gekregen dat de openbare aanklacht tegen Dominique Strauss-Kaan wordt ingetrokken. Justitie is er niet meer van overtuigd dat Strauss-Kaan schuldig is aan de verkrachting van Diallo. In de reactiepanelen van de website van de New York Post gaat het er hard aan toe. Deporteer dat mens, roept er een. Ze was op geld uit en heeft gelogen. En een ander reageert, gooi liever die Fransman eruit. Hij is begonnen. In de pers maken advocaten zich boos over de aanwezigheid van opnameapparatuur in spreekkamers van de gevangenis. De Camera's en microfoons zijn er volgens justitie alleen voor gesprekken tussen verdachten en bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en de reclassering. Ze worden niet gebruikt voor gesprekken tussen advocaten en verdachten, benadrukt justitie. Advocaten willen de spreekkamers vrij hebben van opnameapparatuur, of die nu aanstaat of niet. In de Telegraaf het nieuws dat prins Bernhard nog een derde buitenechtelijke dochter had, zegt royalty-verslaggever Mark van der Linden. Hij kwam maar op het spoor tijdens een onderzoek voor een boek dat morgen verschijnt. De vrouw, een Nederlandse, van 65 jaar inmiddels, is in de woorden van de Telegraaf het gevolg van een gloedvolle ontmoeting van de prins tijdens de bevrijdingsdagen van 1945. De politie verdenkt 8000 mensen, dat is niet zo gek, maar het AD meldt dat deze 8000 mensen zijn overleden. En ze staan allemaal in het register waar de politiegegevens van verdachten opstaat. Naast de 8000 mensen die al zijn overleden staan er 2800 personen in die zijn vrijgesproken van alle verdenkingen. Registratie in het bestand kan betekenen dat mensen worden benaderd als gevaarlijke criminelen of eerder verdacht worden. En acht cola, acht bier, is dat nou een belediging? Jazeker, vindt de rechter. Volgens een 24-jarige man uit Renen betekent de tatoeages... met de letters ACAB die hij op zijn buik heeft staan. Acht cola, acht bier. Maar volgens de rechter betekent het all cops are bastards. De man uit Renen toonde de tatoeages toen de politie hem wegstuurde... bij een akkefietje. Volgens de rechter is de afkorting onderhand algemeen bekend... als een belediging aan de politie.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 Ga naar psychologie van het overtuigen.nl. Dit is een seminar van Denkproducties. Lieve Heersbeestje moet, doneren moet, Giro 1107 moet, moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. moet.nl. Ben je al overtuigd? Weet je wie er ook spreken? Ben Tigelaar en Roos Vonk. 60 jaar Oranje op televisie. Nee, dat was, dat was uh, stom. Hè? Je was een beetje dom. Hij <laughs> was een beetje dom. Kijk vanavond. Tien voor half elf. NOS Nederland 1. Toch nog meer overtuiging nodig? Jos Burger staat ook op het podium. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink. Dus seminar 28 september Psychologie van het overtuigen.nl. Dit is Radio 1.